5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goede middag. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Brussel begint een onderzoek naar grote Spaanse voetbalclubs als Barcelona en Real Madrid. Nu eerst het NOS-journaal met Renate Evers. De coalitiepartijen VVD en PVDA hebben met een aantal oppositiepartijen... een akkoord bereikt over de pensioenen. Mensen mogen straks minder belastingvrij sparen... maar de verlaging is minder dan het kabinet in de oorspronkelijke plannen wilde. De aanpassing kost de schatkist 600 miljoen euro. Minister Asscher is trots op het feit dat het kabinet... een paar belangrijke knopen heeft doorgehakt. De vakbonden zijn juist teleurgesteld over het akkoord. Zij zeggen dat jongeren de dupe zijn van het verlagen van het opbouwpercentage...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 De politie heeft een man aangehouden die zou hebben geschoten in de rechtbank van Breda een maand geleden. Het was op de publieke tribune. Het schieten leidde tot paniek onder de aanwezigen. De politie over de arrestatie. De politie heeft in de afgelopen maanden vijftien getuigen gehoord. Dat waren vooral mensen die op die publieke tribune aanwezig waren, mensen die buiten stonden. We hebben ook camerabeelden uitgekeken en uh, ja, de analyse die dat opleverde... ...daarvan uh, werd duidelijk dat wij uh, onze 41-jarige inwoner van Sint-Williborg moesten hebben. In Amsterdam is een onderhoudsmonteur overleden... bij een val door het dak van een wellnesscentrum. De man was bezig met onderhoud aan een installatie. Hij zakte door het dak en maakte een val van 15 meter. Hij kwam naast de tennisbaan van het centrum in het Amsterdamse Bos terecht... en overleed aan zijn verwondingen. De spa is na het ongeluk ontruimd. Wim Dankbaar en zijn uitgever... mogen het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra niet publiceren. Dat heeft de rechter in Haarlem bepaald.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 Het weer, het is droog. Bij zee staat een harde tot stormachtige wind. Vannacht gaat het regenen en de minima liggen tussen 3 en 7 graden. Morgen nog een paar buien, maar ook wat zon en het wordt lokaal 10 graden. vinger dat ze bij de ANWB. Hoe omschrijven we deze avondspits? Een normale woensdagavondspits, Bert. Zeker nu bij Gouda de A12 weer open is. De meeste drukte is te vinden bij Rotterdam. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte... De opvallende file staan op de A12 van Den Haag naar Utrecht... voor Knopend Gouwe 8 kilometer. Dat is de nasleep van dat ongeluk. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Knopend Prins Klausplein 7 kilometer file. Daar is een hond aangereden. De linkerrijstrook is daardoor dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda... voor Knopend Ridderkerk 5 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor Moordrecht 9 kilometer. En dat komt door het ongeluk op de A12. En je weet niet hoe het met die hond af is gelopen? Het is niet goed afgelopen. Oké, okay, dan ja. weten we het wel. Ja. Dank Dankjewel Edwin u hoorde zojuist ook advies van minister Timmermans over Zuid-Soedan. We gaan zomaar eens dus eventjes bellen met onze uh, correspondent want de situatie in dat gebied escaleert behoorlijk.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 Het is een hele gevaarlijke situatie, ook onvoorspelbaar. En ik uh, vind het niet verantwoord om Nederlanders daar langer te laten zitten. We beginnen met een akkoord, want het kabinet heeft er weer een akkoord bij. Een pensioenakkoord. Minister Asje van Sociale Bla uh, Zaken die is blij dat het er eindelijk van is gekomen. Ja, ik ben trots op het akkoord. Om twee redenen. Omdat het een goed akkoord is uh, voor de mensen die het betreft. Uh, mensen die een pensioen opbouwen, of je nou oud bent of jong... Maar ook voor onze economie. Want het betekent dat als een premie kan dalen... Uh, dat mensen meer, meer geld als loon krijgen. En daar hebben we allemaal enorm behoefte aan. Ja, gaan die premies echt omlaag? Maar, kunt u dat garanderen? Pensioenpremies zullen altijd moeten worden vastgesteld... Uh, op basis van wat er nodig is voor de toekomstige uitgaven. Maar je weet nu dat er minder zal worden opgebouwd per jaar... omdat je namelijk nou langer werkt... En dat verschil, dat moet worden teruggegeven. Deze partijen die hebben weer hun nek uitgestoken. Gaat dat nu iedere keer zo? Nou, in mijn ogen is het vooral belangrijk wat je bereikt met elkaar. Uh, het is nou eenmaal de taak van een regering om steun te krijgen. Steun in het land voor lastige hervorming... omdat je dat niet uh, kan afkondigen, maar je moet dat met elkaar wel, wel willen meemaken. En steun in de Kamer, de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. Dat is ons werk... Uh, dat is ons gelukt met de begroting bij het herfstakkoord. En het is ons nu ook gelukt rond de verbetering van het pensioenstelsel. Dat is goed nieuws. Dat is mooi. Betalen we niet alsnog de rekening? Want nu moeten de pensioenfondsen weer BTW betalen. Ja, dat gaat dan weer niet naar mijn pensioen. Uh, nu betalen sommige pensioenfondsen en sommige pensioenverzekeraars... al wel BTW en anderen niet. Dat betekent dat je uiteindelijk, links of rechtsom, juridisch... altijd zou moeten regelen dat mensen hetzelfde behandeld worden. En pensioenfondsen ook. Dus dat, dat je daar uh, wat extra opbrengsten voor gebruikt om de opbouw te verhogen, ja, daar zullen mensen niet tegen zijn. Dan 50-plussers aan de slag helpen, dat is een groot probleem. Ja, dat gaat u toch uitstellen. De 50 tot 55-jarigen, daar heeft u geen doorwerkbonus meer voor. Werkgevers blijven een bonus krijgen... een korting op hun belastingbetaling... als ze oudere werkzoekenden in dienst nemen. Maar we hebben gezien dat, dat die, die maatregel het meest nuttig is... bij mensen boven de 55. Omdat onder de 55 de arbeidsparticipatie al enorm is toegenomen omdat je ziet dat uh, de groep waar het het meest van belang is... in de leeftijd daarboven zit. Um, omdat je ziet dat mensen ook langer blijven doorwerken. Dus die leeftijd schuift ook op. En daarom passen we nu ook de grens aan. En dat helpt ons ook om het geld te vinden om de pensioenen te dekken. Ja, dus het was eigenlijk heel makkelijk. Als het gaat over grote bedragen en grote belangen... is het bepaald niet makkelijk. Daarom kost het ook weken om eruit te komen. Uh, vind ik dat er een verantwoorde, uh, verantwoord plan ligt ook voor de dekking? Zeker. Zeker. Dit is prima uitlegbaar. Het is... Uh, netjes geregeld. Dus de pensioenopbouw... die voor iedereen mogelijk blijft... maar ook de premie die je terugkrijgt... is netjes geregeld en ook op een eenvoudig... uitvoerbare manier, want de plannen zoals er waren... lagen wel ook onder vuur... omdat het heel ingewikkeld was geworden... Ik denk dat wat dat betreft dit een verbetering is. Minister Asje van Sociale Zaken. Hij was in gesprek met onze verslaggever Peter Blok. We gaan verder praten met Joost Vullings. Uh, Joost, ja, we gaan het straks nog wel eventjes hebben... na zessen over de inhoud van het pensioenakkoord. Maar nu eventjes de politieke betekenis van dit akko akkoord. Wat is de politieke betekenis? Nou, Die, die, die is heel erg groot. Kijk, de pensioenen uh, is de, de grootste bezuinigingspost van het kabinet. Uh, bijna 3 miljard euro. Dus ja, geen pensioenakkoord zou een ramp zijn geweest voor het kabinet. Dus ja, opnieuw op voor kabinet en coalitie... nadat nou, gisteren dus het woonakkoord is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat stond voor 1,7 miljard euro in de boeken. Dat was al erg geweest als het was afgeschoten. Maar geen pensioenakkoord voor 3 miljard euro. Dat was nog erg geweest. Ja, het is het kabinet van de akkoorden ondertussen. Zeker, ja. Woonakkoord, herfstakkoord, pensioenakkoord. En de partners zijn ook elke keer hetzelfde. D66, ChristenUnie en de SGP. En elke keer proberen CDA en GroenLinks wel mee te doen. Maar op een of andere manier in het eindspel uh, verdwijnen ze uit zicht. Ja, dat is klopt. Kijk, in dit geval mochten ze alleen uh, meepraten over de veranderingen aan het pensioenstelsel zelf. Maar die veranderingen die kosten geld en over ja, waar dat geld gevonden moest gaan worden mochten ze niet meepraten, omdat de rest zei ja. Uh, de begroting, dat doen we inmiddels met de vaste partners D66, ChristenUnie, SGP. Daar kunnen we jullie eventjes niet bij gebruiken. Kortom, ze mochten voor de helft meedoen. En ze zeiden ze van, ja, daar laten we ons niet meer voor lenen. Uh, we gaan er niet voor spek en bonen nog bij zitten. Ja, en eventjes vanuit het kabinet bezien. Vindt men het vervelend dat ze niet meedoen, CDA en GroenLinks? Ja, dat, dat vinden ze toch wel vervelend. Kijk, voor het kabinet is uh, hoe meer draagvlak is gewoon beter. En, en kijk naar gisteren. Uh, de samenstelling van die vijf partijen. Dus VVD, Partij van de Arbeid, D66. ChristenUnie en SGP hebben maar één zetel meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, en dan hoef je dus maar één opstandige senator te hebben. En je hebt een probleem. Dus ja, als er twee partijen ook steun verlenen... dan heb je, heb je wat speling. Ja. Maar, maar dan eventjes vanuit de andere kant. Vanuit het CDA en GroenLinks. Vinden die het vervelend? Want ik kan me ook voorstellen dat ze het politiek gezien... misschien wel goed uitkomt om niet mee te doen. Nou, nee, precies. Kijk, zij zeggen van... wij willen best meepraten, we willen best plannen veranderen. Maar dan moet het heel erg lijken op onze eigen plannen die in het verkiezingsprogramma staan. Ja, en komt het daarbij niet in de buurt. Ja, daar gaan wij gewoon niet akkoord. Want wij moeten dat wel verantwoorden aan onze eigen kiezers. En we staan er niet allebei niet al te best voor. Dus moet je een goed verhaal hebben. Dus die gaan niet zomaar met van alles akkoord. Maar de partijen die het eigenlijk het meest vervelend vinden... dat zijn die andere drie partijen. D66, ChristenUnie, SGP. Die hadden graag GroenLinks en CDA erbij gehad. Want waar zij bang voor zijn is het etiket van gedoger. Dan kan je zeggen, ja, wat maakt dat nou uit... Maar ja, sinds Rutte 1 is gedogen een soort uh, scheldwoord geworden in, in Den Haag. Gedoogpartij zijn, is, dat is niet best. Je, je kent nog wel Geert Wilders die tegen uh, Job Cohen... In, in, bij tijdens de algemene beschouwingen zei... Grote Ja, nee, ja, grote gedoger. En ja. uh, dat was het bedrijfspoedel. Ja, ja, je wordt dan toch in debatten neergezet... als het schoothondje van het kabinet. En dat ja. willen ze liever niet. Dus nee. ja, het was mooi geweest als die andere twee ook hadden meegedaan. En je ziet overigens ook in het, in het persbericht van GroenLinks... dat Bram van Ooyek die partijen ook gelijk weer in die, in die hoek drukt... Ja. partijen die meeregeren, maar geen ministers mogen leveren. En dat is natuurlijk een heel zielig beeld. Ja. Even nog iets, iets, iets anders. Het is kersttijd. Iedereen maakt de balans op en er worden her en der interviews gegeven. Um, onder andere de premier, Mark Rutte, geeft een interview aan Elsevier... het kerstnummer over zijn opvolging gaat dat, dan denk ik, he, over de opvolging van Mark Rutte. Dus Rutte 2 is het laatste kabinet? Nou, nee, dat, zo ziet hij het zelf niet. Hij zegt, ik beslis eind 2016, want hij gaat ervan uit... dat zijn kabinet de rit uitzit. En hij zegt, ja, ik werk al vanaf dag 1 aan mijn opvolging... He, als partijleider, niet als premier. En volgens hem is dat niets bijzonders, is dat logisch... het is goed om uh, over, je, een, uh, over je opvolging na te denken. En hij zegt, ja, uh, be, uh, dat, dat is heel normaal en dat is heel goed om te doen. Uh, het is overigens wel ongebruikelijk in Den Haag over je opvolging te praten. Maar goed, uh, hij is sowieso wat opener dan andere premiers. Goed, de opvolging uh, is begonnen, zal ik maar zeggen. Zouden meer mensen moeten doen. Joost, dankjewel. Jo. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse ambassade in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba... roept alle Nederlanders op om binnen te blijven en zich voor te bereiden op vertrek. U hoorde uit eerder deze uitzending al van minister Timmermans. Ook andere Europese en Amerikaanse burgers bereiden zich voor op hun vertrek. Het geweld in Zuid-Soedan breidt zich namelijk steeds verder uit... en zou inmiddels aan honderden mensen het leven hebben gekost. Afrika-correspondent Koert Lindijen, daar hebben we nu contact mee. Uh, Koert, de meeste buitenlanders die pakken hun koffers. Wat is jouw beeld eigenlijk van de situatie... op? Dit moment. Het is vandaag relatief rustig gebleven in, uh, in Juba. Het spotlicht verplaatst zich nu eigenlijk naar buiten de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba met als grote vraag hoe binnen het leger gereageerd zal worden op die machtsstrijd... die dus is uitgebroken tussen enerzijds president Salva Kier... anderzijds zijn voormalige vicepresident Riek Machar. Gaat dit leiden tot spanningen tussen Kiirs stam de Dinka de grootste van het land... en de Nouair van Riek Machar aan de andere kant. Nou, voorlopig weten we dat in een stadje ten noorden van Djuba... dat is Boor, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Boor... daar zijn gevechten uitgebroken binnen het leger... tussen leden van de Dinka-stam... En de Noir. Nou, Daar moeten we op letten. Want daar zou eventueel een uitbreiding van het conflict plaatsvinden. Als dit soort rebellieën overslaan naar andere eenheden van het leger. Ja, Jij noemt het een conflict. Kunnen we het een staatsgreep noemen of het begin van een burgeroorlog? Er bestaat heel veel twijfel of het werkelijk een koep was van Rek Machar tegen Salva Kier, zoals Salva Kier zegt. Het is heel goed mogelijk dat het tegenovergestelde uh, het geval was, namelijk dat Kier onder het voorwensel van een koep tegen hem een actie heeft ondernomen tegen dissidenten, tegen tegenstanders van zijn autoritaire... Uh, en, cor en uh, corrupte beleid. Dus grote vraagtekens of dit werkelijk een koep was. Ja, ondertussen bereiken we ons berichten... dat in drie dagen tijd de 500 militairen en burgers zijn omgekomen. Wat zegt dat dan over de aard van het geweld? Ik moet zeggen dat het cijfer vooralsnog onbevestigd is. Ik weet van een medische bron in Juba uh, van 123 burgerdoden. Er is zeker hevige gevochten. ...in verschillende kazernes in, in Juba En misschien zijn daar heel veel slachtoffers uh, gevallen. Daar is zeker gevochten met zwaar materieel. Er zijn mortieren ingezet. En dat wijst erop dat als het om de militairen gaat... Uh, ...dat ze zich niet erg hebben uh, druk gemaakt om het lot van de burgers. En daarom zijn er vermoedelijk ook zoveel burgerslachtoffers gevallen. Is dit nou een militair conflict, uh, Koert? Of moeten we zeggen dat het het begin is van een tribale oorlog? Nee, het is niet het begin van een tribale oorlog... of het is dat nog niet. Er zijn geen berichten van Nuers, die Dinka's aanvallen... op straten of vice versa. Burgers dus die elkaar aanvallen. Alleen in het leger... Uh, zijn stamleden elkaar in de haren gevlogen. Het gaat dus om een ordinaire machtsstrijd. Maar de kans dat het ontaart in een stammenstrijd... als dit politieke conflict uh, tussen politici, tussen machthebbers... als dat conflict niet snel wordt beslecht... Ja, dan bestaat er een kans dat dit ontaart uh, in, een, in een tribale oorlog. Maar zover zijn we nog lang nog lang niet. Vooralsnog is het een ordinair gevecht onder macht. Dankjewel. Afrika-correspondent Koert Lindijen. Edwin Gerris, een normale avondspits. Maar hoe ziet een normale avondspits eruit? Er staat dan 90 kilometer file op woensdag, Bert. En de meeste files rond Rotterdam. Ik heb een beetje goed nieuws over de hond die op de A12 liep. Hij Ach, is toch niet, toch niet dood. Gelukkig. Hij heeft een gebroken poot en is uh, met de dierenambulance mee. Er staan nog wel file op de A12 van Utrecht naar Den Haag... van Noodorp 6 kilometer, maar de rijstroken zijn dus weer vrij. De A12 van Den Haag naar Utrecht voor Knoop het gouden vijf kilometer na een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij en daardoor ook een lange file op de A20... richting Gouda, voor Moordrecht, 6 kilometer. Het Glazenhuis heeft de tenten neergestreken in Leeuwarden... en Leeuwarden heeft er enorm veel zin in. Het jaarlijkse feestje van 3FM, Serious Request... Voor een paar uur sluit Turner Epke Zonderland de dj's op. Josephine Trehi is daar in Leeuwarden. Met muziek op de achtergrond natuurlijk. En allemaal voor het goede doel. Uh, wat is het goede doel eigenlijk dit jaar? Het Terugdringen van uh, onnodige kindersterfte door diarree. Maar iemand die er alles van weet is Erik Corton... die hier bij me staat, 3FM-dj... Ik mag je zeggen, ja. Vanaf het begin ben jij erbij geweest. Hè? Al tien keer ja. ga jij telkens, uh, als, hier als je Quest is, naar het buitenland om het goede doel zichtbaar te maken. Ja. Dit jaar naar Burundi geweest? Ja. ja, een heel klein, tenminste voor Afrikaanse begrippen, een heel buitengewoon klein land in Centraal Afrika. Net iets groter dan Nederland, 9,5 miljoen inwoners. Een groot armoedeprobleem. 60% van de bevolking leeft daar onder de armoedegrens van 1 dollar per dag met grote gezinnen. Dus dat is echt arm. Um, en vanuit die armoede ontstaan er heel veel bijkomende problemen. En één daarvan is diarree. En die maakt uh, jaarlijks wereldwijd 800.000 slachtoffers onder kinderen... tussen de nul en de vijf jaar. En dat, uh, die, die cijfers, daar, zijn wel erg, daar, daar schrik je van als je dat hoort. En wij proberen inderdaad ieder jaar met drie FM-series-requests... een stille ramp op de kaart te zetten. En dit is er wel eentje, denk ik. Dat, uh, dat Die 800.000 dat overstijgt... Slachtoffers in dezelfde groep uh, uh, van Ace en Malaria bij elkaar opgeteld wereldwijd. Dus dat is echt een groot probleem. Tiende editie dit jaar, zei ik ja. al. Hoe verklaar jij het succes van uh, Series Quest? Um, nou ja, omdat ik het een aantal tien jaar met mijn neus bovenop heb, heb ik daar natuurlijk best wel veel over nagedacht. Um, en ik denk dat het succes... Eigenlijk de eerste paar jaar viel het wel mee. Hè. Er, waren, er was er een, een behoorlijk contingent mensen wat zich eraan verbond... en wat het leuk vond. Maar de laatste paar jaar is er opeens een soort, van, is een soort schaalvergroting opgetreden. En ik denk dat het een, iets heel simpels is. En dat is dat we... We geven heel veel uit handen. We geven heel veel aan de mensen zelf. We zeggen van luister, wij organiseren deze actie. Je kunt platen aanvragen voor geld. Dat blijft nog steeds het hart en het principe van de actie. Maar daarnaast mag je als of schoolvereniging. Gaan ga ze zelf dingen organiseren. En dat is iets wat mensen massaal aan het doen zijn... sinds een paar jaar. Ja, en hier in Friesland, heel erg ook. Ja, he? het, het, dat zag je vorig jaar Enschede, maar in Friesland. Ja, Fries is natuurlijk een, een apart, apart volk. En als die iets willen... Dan, dan zetten ze de kop in de wind en dan gaat hij. Dus ik, ik heb hele goede hoop... dat er hele mooie dingen gaan gebeuren de komende week. Ja, ja vorig jaar 12 miljoen ruim opgehaald. Ja. En uh, ik hoorde vanochtend een uh, hoogleraar op de radio... die zei, Friesen geven nog boven gemiddeld... aan goede doelen... <laughs> Nou ja, is het dat... voor jou belangrijk dat het nog meer wordt dan die 12 miljoen? Nee, dat is niet, niet, niet in die zin belangrijk. Wat ik belangrijk vind is dat we... Tenminste, dat is ook mijn taak en die neem ik heel serieus al tien jaar... is dat ik inderdaad de problematiek waar we het over hebben op de kaart zet... met ons allemaal als 3FM Series Request. Er zijn heel veel mensen in het land die dat verhaal doorvertellen. Dat is, vind ik heel belangrijk. Het feit dat we daar geld voor ophalen is ook belangrijk. Het feit dat we daar vorig jaar een shitload aan geld mee hebben opgehaald is super... Maar het, het is geen wedstrijd. Als we dat ervan gaan maken, dan, dan, dan zijn we denk ik niet goed bezig. Het gaat erom dat we iets op de kaart zetten en daar geld voor ophalen. En hoeveel dat is... Kijk, het zou heel mooi zijn hè, als het gebeurt. Dat is prima. Maar het is geen wedstrijd. Nooit. Veel succes Dank deze je. week. Er zijn allemaal mensen hier. We staan tussen het publiek ja. en de, de gla, het glazenhuis En Die willen met jou volgens mij op de foto. Ja. Ik ga we zijn nog niet eens begonnen. Er staat nu al vijf rijen Ja, denk. goed hè. Ja. Uh, Bert, ik ga richting ja. de dj's. Die gaan zo aan het laatste avondmaal beginnen. Kijken hoe dat ze bevalt. Ja, precies. En uh, overhoren ook even hun kennis over Burundi. Bijvoorbeeld, wat is de hoofdstad van Burundi? Hoeveel inwoners heeft het? Want ik wil ook wel een beetje weten of ze zich goed hebben voorbereid. Gaan wij ondertussen een plaat draaien... die ook heel veel wordt aangevraagd altijd bij Serious Request. Dit is Anouk. En hier bij Radio 1 hoeft u helemaal niks te doen. Niks aan te vragen, nog geen geld te doneren. U kunt gewoon gratis luisteren naar Girl... ik ook op Radio 1. En als je zegt, Anouk, dat wil ik nog wel een keertje zien. Morgen speelt ze in Amsterdam. Zikadoom En ik hoor uit betrouwbare bron dat er nog kaarten zijn. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De Europese Commissie gaat zeven Spaanse voetbalclubs onderzoeken. Ze zouden miljarden hebben verdiend aan belastingconstructies. Er is lang opgewacht op dit onderzoek. Maar Eurocommissaris Almunia gaf vanmiddag op een persconferentie het Groene Licht. Onze adoptado variable decisiones relativ al voetbal. El relatievo a las ventajas fiscales que consideramos existen in los vier clubs que no son sociedades anónimas deportiva. Real Madrid, Barcelona. Atletico Bilbao en Osasuna. Ja, dat waren de clubs die die opnoemde. Zo goed is mijn Spaans dan of weer wel. Joris van Poppel, jij was erbij. Uh, want Real Madrid, Barcelona en? Bilbao en Osasuna. Osasuna. Ja, die worden. Ja. Precies, ze worden verdacht van van alles eigenlijk. Uh, het belangrijkste is, uh, de, wat, misschien dat je dat nog uh, hoorde... dat zijn de, de belastingconstructies. Uh, de fiscales, zei hij. Dat zijn de belastingconstructies waar dit eigenlijk over gaat. Die, die, die vier grote clubs, dat zijn geen NV's, maar socios... zoals dat in uh, Spanje heet. Uh, ja, dat levert ze heel veel belastingvoordeel op. Uh, ze, geen, ze betalen geen, geen 30% belasting, maar 25%. Uh, die 5% dat staat voor miljarden uh, uh, minder belasting die ze hoeven te betalen. En uh, andere clubs hebben daarover geklaagd die zeggen natuurlijk, dat is ongelooflijk. Ja, precies, dat zullen wij ook wel. Ja, precies. Nou ja, er zijn ook allerlei deals gemaakt. Uh, ik, bij Madrid bijvoorbeeld, met, uh, met de grond waar we in huis op uh, gebouwd zijn. Dat wordt ook allemaal uh, onderzocht. Ja, dat klopt. Een ander deel van het onderzoek... Uh, dat is een onbestreden gronddeal tussen de stad Madrid en uh, Real Madrid. Uh, de Real Madrid zou veel te veel geld daaraan uh, hebben verdiend. Uh, en daarnaast wordt ook uh, de regio Valencia wordt ook nog, uh, wordt ook nog onder de loep genomen... want Valencia zou aan drie uh, kleinere clubs zou ze garant hebben gestaan voor leningen. Nou, dat, dat, dat voordeel zou ook uh, boven de 100 miljoen zitten. Dus dat zijn nogal bedragen natuurlijk allemaal. Ja, Joris, maar deze klachten die dateren al van een paar jaar geleden. 2009 geloof ik. En, en nu pas wordt er een onderzoek uh, gestart... Werken de bureaucratische molens in uh, Brussel zo langzaam? Nou, het is nog veel erger, wellicht. Oh. Uh, het zou zomaar eens kunnen zijn... Ja, het zou zomaar eens te maken mee kunnen hebben... dat uh, die onderzoeken zijn tegengehouden... Die, uh, die onderzoeken naar Spaanse clubs... omdat de verantwoordelijke eurocommissaris, die je net hoorde... omdat dat een Spanjaard is. En dat is nogal een beschuldiging natuurlijk. Die komt ook niet uh, van mij. Maar die komt van de, de Europese ombudsman. Die heeft dat gisteren nog publiekelijk verklaard. Die zei, dit, zo, kijk, zo'n klacht wordt normaal... moet die binnen een jaar... Uh, uh, behandeld worden. Dat is in het Nederlands geval gebeurd bijvoorbeeld. De vijf Nederlandse clubs worden sinds begin dit jaar worden die onderzocht. Die Spaanse klacht die heeft daar vier jaar gelegen zonder dat er iets mee gedaan is. Nou Dat kon niet langer volgens de ombudsman. En de eurocommissaris Almunia zag zich vandaag gedwongen om nou ja, schoorvoetend, uh, te bekend te maken... dat dat onderzoek dus nu echt gaat beginnen. Edwin Winkels in Spanje. Hoe is er gereageerd in Spanje op dit onderzoek? Nou... Op op dit moment vrij mat. De clubs zelf hebben nog niks gezegd. Die hebben een maand tijd om, uh, om beroep in te dienen. Uh, daar zijn ze wel bezig. Want ze waren al op de hoogte van, van, van het onderzoek. De enige die gereageerd heeft... is, is de minister van Buitenlandse Zaken. García Margallo En die zei dat Spanje er uh, alles aan gaat doen... om, om de clubs uh, tot het einde toe te verdedigen. Dus geen kritiek op de clubs. Maar in tegen. hij zegt... de dus clubs maken deel uit uh, van het merk Spanje. En dat is een belangrijk merk. En dat, dat willen we bewaren. Het is dus bovendien de regering... zeker waar het die belastingconstructuur betreft De regering die clubs als Barcelona Atletico, en Atletico Bilbao en Madrid heeft toegestaan om een, geen naamloze vernootschap te worden, twintig jaar geleden, zoals de rest van de clubs wel. Zij zijn verenigingen en daardoor betalen ze 5% minder belasting dan de rest van de clubs in Spanje en uh, in Europa. Dus dat is eigenlijk meer een verantwoordelijkheid van de regering dan van de clubs zelf. Maar, en hebben ze een beetje gehoopt van, nou, we hebben die Almunia in Brussel zitten, die houdt het wel lang genoeg tegen? Dat was hier heel lang ook, ook niet echt nieuws. Er is vaak geprotesteerd over die Spaanse clubs. Misschien dat een beetje geholpen heeft. Hoewel Almunia zelf er vandaag aan toevoegde. Hij zei, het kan best zijn dat we nog meer clubs gaan onderzoeken. Want ook al ben ik een grote voetbalfan. En ben ik bijvoorbeeld fan van, uh, van Athletic de Bilbao. Daar zijn we vast tussen supporters van. Hij zei, is het nodig dan gaan we nog meer onderzoeken. Ja, bijvoorbeeld Bilbao heeft net zo'n operatie gedaan als Real Madrid. Uh, voor min, veel minder mm, geld om een hoor... nieuw stadion kunnen bouwen. Bilbao hoor ik niet in het rijtje net. Nee, nou, Bilbaoja zit in het rijtje van de club die, die nog geen naamloze vernootschap is. En, en die worden wel onderzocht. Maar bijvoorbeeld de bouw van het nieuwe stadion, waar ook twijfels over zijn... Uh, dat is nog niet gebeurd. Dat is ook vrij recent. Almunia zegt van, als het moet, gaan we onderzoeken. Ja, het wordt allemaal uh, onderzocht. Uh, Joris, wanneer moet het klaar zijn? Het zal, onderzoek zal ongetwijfeld niet uh, afgelopen zijn uh, voor uh, halverwege volgend jaar. En daar, de tweede helft van volgend jaar... krijgen we hoogstwaarschijnlijk een nieuwe eurocommissaris mededinging. Uh, ja, dan is het geen Spanjaard meer. Misschien dat het al sneller gaat. Joris van Poppel en Edwin Winkels, dank jullie wel. Je bent al een tijdje ziek. zelfvervelend. vervelend. Je wilt graag weer werken. Alleen, dat lukt nog even niet. En je denkt...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 Het is precies half zes op Radio 1, hoogtijd voor het NOS Journaal. Hier is Renat Evers. VVD en PVDA hebben met een aantal oppositiepartijen... een akkoord bereikt over de pensioenen. Mensen mogen straks minder belastingvrij sparen... maar de verlaging is minder dan het kabinet oorspronkelijk wilde. De vakbonden zijn teleurgesteld over het akkoord. Zij Ze zeggen dat jongeren de dupe zijn... van het verlagen van het opbouwpercentage.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 VVD-leider Rutte denkt na over zijn opvolging. Hij zegt dat hij dat al vanaf dag 1 doet. Rutte gaat ervan uit dat er in 2017 verkiezingen komen... en een half jaar daarvoor beslist hij of hij doorgaat. Hij wil weinig kwijt over mogelijke opvolgers... maar zegt wel dat er een paar talenten zijn die hij coacht.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 En Wim Dankbaar en zijn uitgever mogen het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra niet publiceren. Het heeft de rechter bepaald. Dankbaar wil passages opnemen in een boek waarin hij wil aantonen... dat de veroordeelde Jasper S. niet de dader van de moord is. Maar de rechter oordeelt nu dat er zonder toestemming geen fragmenten mogen worden gepubliceerd. En tot zover het nieuws. Gerrit Hiemstra met een stormachtige nacht. Nou ja, stormachtig vooral aan de kust. Want vanuit het zuidwesten daar komt een front over. En dat trekt vannacht over het land. En daarbij gaat het regenen en ook flink waaien. Nu staat er een zuidenwind. Vanavond wakker de wind aan, aan de westkust aan naar hart. Windkracht 7. En vannacht dan trekt hij verder aan naar stormachtig aan zee. Krachtig tot hard op het IJsselmeer. En in het warmgebied kunnen ook zware windstoten voorkomen. Vannacht gaat het ook regenen. De temperatuur die daalt eerst naar 6 graden. En later stijgt hij weer naar een graad of 8 Morgenochtend trekt de regen naar Duitsland weg. Dan breekt de zon door en s ochtends trekken er in het oosten nog een paar buien over. Maar in de lopende ochtend wordt het ook daar droog. Verder schijnt de zon regelmatig en de temperatuur loopt op naar een graad of 9. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Vrijdag is het mooi weer met flinke zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 7 graden. In het weekend gaat het weer regenen, maar het zijn, er zijn dan ook droge perioden. Het blijft zacht met 8 à 9 graden. Edwin Gerrit, bij de ANWB nog steeds de meeste drukte rondom Rotterdam? Ja, daar is verreweg de meeste drukte te vinden Bert. En het is nu wat minder druk dan gebruikelijk met 100 kilometer file in totaal. Bij Amsterdam valt het erg mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor Zoete Wouden nog 5 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Knoop het Gouwe 8 kilometer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knoop het Ridderkerk... vijf kilometer na een aanrijding, de rijstroken zijn weer open. En in Limburg op de A76, Belgische grens richting Heerlen... voor Spouwbeek vier kilometer en dat is ook de nasleep van een ongeluk. Hoe doe je dat? 6000 kilometer kitesurfer over de oceaan. Wat eet je dan bijvoorbeeld? Wanneer? Hoe slaap je? We gaan het zo vragen aan iemand die deze prestatie heeft geleverd.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 Mijn eerste serieuze steekproef bij PostNL vandaag is een hoop verboden vuurwerk gevonden. Het zat in een vrachtwagen met pakketten uit Polen en Tsjechië. Kijk eens. Helemaal vol kraak. Toch? Ja, toch. Ja, Bingo dus. die stevening van de NOS. Hadi, jij was erbij bij deze steekproef. Hoe ging dat? Dat begon allemaal bij een speurhond. Speurhond Boeddha. Die was ingehuurd door PostNL. En die werd losgelaten op een grote vrachtwagen. Echt vol met honderden pakketjes uit Polen en Tsjechië. Ja. Nou, en die hond, de pakketjes waren allemaal uitgestald. En die hond sloeg bij meerdere van die dozen aan. Die zijn vervolgens allemaal door een scanner gehaald. En toen viel het allemaal stil en iedereen keek daar... oeh, dit lijkt toch wel verdacht veel op illegaal vuurwerk. Inspectie erbij gehaald, want PostNL mag die pakketjes zelf niet openmaken. Dozen open. En ja hoor, dat was het. Tien keer uh, illegaal vuurwerk. Het illegale vuurwerk. Zwaar illegaal vuurwerk? Ja, volgens de inspectie. Uh, de inspecteur die erbij stond, die zei als deze doos hier afgaat... dan is het van het kantoortje waar wij nu staan heel weinig over. En Ei, de, Ja, er zat in die zwaar. dozen ja, echt pittig vuurwerk. En er zat in die dozen bijvoorbeeld uh, van, die, van, die, van die buizen. En die heette dan Cobra 6. Nou, ja. één zo'n ding is genoeg om een auto op te blazen... En dat dan tientallen keren in één zo'n doos. Ja, Dan nou maakten wij eerder deze week bekend, hè, afgelopen zondag... dat er maar weinig van die postpakketten met vuurwerk worden onderschept. Vandaag een steekproef, mm -hmm. wij gaan mee en hupsakee, uh, het is wel raak. Uh, betekent dat dat je eigenlijk meer steekproeven moet doen? Nou ja, dat is in ieder geval wel wat PostNL gaat doen. Die schrok ook wel en die ja? zei... nou, dit is toch ook echt heel gevaarlijk voor onze medewerkers. Het is gewoon verboden om vuurwerk te versturen per post... en het moet zeker niet door de handen, uh, handen van onze medewerkers gaan... En dus zeiden ze, wij gaan zeker nu veel meer steekproeven doen... om te kijken of het spul erbij zit. Want over hoeveel van dit soort vrachtwagens hebben we het eigenlijk? Hoeveel van die vrachtwagens komen er deze maanden ons land binnen? Nou ja, dat gaat natuurlijk om, om meerdere vrachtwagens... vol. alleen al bij PostNL. Dan heb je nog veel meer postbezorgers die dat ook krijgen. Uh, ik heb de vrachtwagen stellen, dat is denk ik lastig. Maar de schatting van de inspectie is dat er duizenden... vele duizenden van die pakketjes... gewoon door de pakketbezorgers thuis zijn afgeleverd. En PostNL heeft nu zo'n scanner? Uh, nou, dat is een scanner van de douane. Uh, uh, die helpt dan ook bij het opsporen van dat vuurwerk. PostNL geeft de pakketjes aan de douane. En die geeft het dan weer aan de inspectie die ze mag openmaken. Want je hebt het briefgeheim in Nederland. Dus PostNL kan niet zomaar in jouw post gaan zitten neuzen. Nee, maar wel met zo'n scanner, dat mag wel. Dat en dan, is... dan kunnen ze er doorheen kijken. En dan is het aan de inspectie om te zeggen... jongens, dit ziet er zo verdacht uit. Wij maken het open. En dan gaan ze dus op zoek naar de dader. En die pakketjes die vandaag zijn onderschept... wat gaat daar trouwens mee gebeuren? worden nu in beslag genomen, onschadelijk gemaakt... en ik denk dat die tien jongens die nu hoopten... dat ze prachtige knallers thuis uh, zouden krijgen eerder kunnen rekenen op een bezoekje van de politie. Want uh, daar maken ze wel werk van. Ja, de politie heeft gezegd... allemaal krijgen ze procesverbaal en uh, gaan we ze aanpakken. En omgekeerd, uh, waar het vandaan komt... kan daar ook nog wat aan gebeuren? Nou oh ja, dat is dus in ieder geval wat uh, PostNL zal doen. Die gaat ook hun postbedrijven daar aanspreken. Jongens, let toch alsjeblieft op dat dit soort dingen... überhaupt niet uh, in de vrachtwagen terechtkomen. Inspectie werkt ook samen met de collega's daar... Maar ja, dat is echt nog een, een probleem dat in de kinderschoenen staat. Dus ik denk dat de banden met Polen en Tsjechië zeker worden aangehaald nog. Dankjewel, Ardi. De reportage daarover is vanavond te zien in het 6 en 8 uur journaal bij de NOS op Nederland 1. Ze houden rekening met alle scenario's. Zelfs dat de top met bijna 60 wereldleiders op het laatste moment naar een andere plek moet verhuizen. Maar vooralsnog wordt de Nuclear Security Summit, kortweg NSS, gehouden in het World Forum in Den Haag. Anderhalf jaar zijn de voorbereidingen al bezig. Maar nu 24 en 25 maart, dat zijn de dagen waar deze top. Dichterbij komen, wordt het echt meenends. Oké, okay, maar Victor, loop maar eventjes met... Uh... Even die kijken. Hier staat een proefopstelling in de kamer bij Buitenlandse Zaken... van de detectiepoortjes die... Gezicht, plaatje erbij. ...waar iedereen doorheen moet die de conferentie gaat bezoeken. Dat zijn iets van 6000 mensen die in totaal komen. Dat zijn de begeleiders van de leiders, dus delegatieleden. Dat zijn media en natuurlijk ons, ons eigen personeel. We moeten zorgen dat die 6000 mensen in het gebied... dat we precies weten wie dat zijn... en dat er geen mensen tussen zitten die hier niks te zoeken hebben. En dit zijn speciale poorten ontwikkeld voor deze conferentie... en uniek omdat ze omdat ze een gezicht kunnen herkennen. Dat kunnen mensen natuurlijk ook. Maar dit kan veel sneller en nog veel nauwkeuriger. Mark Gerritsen, u bent plaatsvervangend projectdirecteur. Belast hier met de organisatie van het NSS. Heeft Nederland dit ooit meegemaakt? Zo'n beveiligde operatie? Nee, ik denk dat je kunt stellen dat dit de grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland wordt. Als je kijkt naar, naar, naar 66 leiders van verschillende landen en organisaties... In die aantallen die ooit naar Nederland zijn gekomen, dan moet je terug naar 1907. Oké, okay, nou, dit is even voor nu en dan gaan we direct weer verder beneden. We gaan nu naar de kantoortuin waar vandaan de hele top wordt georganiseerd. Oké. Okay. We doen dit met iets van 25 mensen fulltime van buitenlandse zaken en andere ministeries. Dan gaat het om de organisatie. Stop dat ze. Dit zijn dassen die wij, die onze beveiligers in het gebied gaan gebruiken. Dit zijn dassen met het NSS-logo, ja. zodat ze herkenbaar zijn als onderdeel van de organisatie. En dan zijn er altijd leiders die speciale wensen hebben? Ja, allicht. Leiders betalen zelf en delegaties voor hun reis- en verblijfskosten. Dat is gebruikelijk bij dit soort evenementen. Dus als zij specifieke wensen hebben, dan zullen ze dat zelf met het hotel moeten afspreken. Ook het eten? Het eten tijdens de top bieden we natuurlijk als gastheer aan. En daar zorgen we voor dat ze heel goed eten krijgen. En dat is voor ons ook een mooie kans om Nederland in de schijnwerpers te zetten. Stampelt? Nou, dat is een idee. Ik zal het meenemen. Nou, we zijn onderweg naar het World Forum nu... waar de conferentie gaat plaatsvinden. Totale chaos hier bij het World Forum op het moment. Politieoefening gaande ter voorbereiding op de Nuclear Summit. Veel agenten op de motor die dus ruim willen geven virtueel aan de delegaties. Maar het loopt helemaal vast hier. Mark Gerritsen, is dit zo'n beetje wat er gaat gebeuren in maart? Het zou kunnen. Er wordt met verschillende scenario's rekening gehouden. En dat moet natuurlijk vooral... ...soepel gaan, uh, veilig gaan en uh, de gewone weggebruiker moeten ze min mogelijk last van hebben. Maar dit zie je dus liever niet dat dit gebeurt? We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Natuurlijk ja. uh, files is wat we niet, uh, niet willen, maar uh, uiteindelijk zijn daar uh, een heleboel maatregelen voor, uh, voor te treffen. Maar impact uh, als zodanig valt niet uit te sluiten tijdens de top. Waar houdt u allemaal rekening mee? Uh, waar houden we geen rekening mee zou ik bijna willen zeggen. Um, je moet eigenlijk met alle... Uh, ...dingen rekening houden die mis kunnen gaan. En daar uh, goed op, op inspelen. En daarnaast zullen er nog allemaal dingen misgaan... ...waar we nog niet aan hebben, hebben gedacht. En de doemscenario's? Die zijn er ook. En um, uh, mochten we onverhoopt bijvoorbeeld niet in dit, uh, op dit terrein terecht kunnen... ...voor wat voor uh, ramp er ook zou gebeuren... ...dan hebben we natuurlijk een, een plek waar we dan uh, uit een kunnen... Een escape maken. meteen voor dit terrein? O oh ja. Daar hebben we aan gedacht. Waar is dat dan? Ja, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Want als ik, daar, uh, als ik dat nu al allemaal zou moeten gaan uh, beveiligen ook... Dan, uh, dan zijn we nog veel verder van huis. We mm. uh, gaan De bijdrage was van Jeroen de Jager. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. In drie weken al kitesurfend 6000 kilometer afleggen over de Atlantische Oceaan. Een groep van zes kitesurfers heeft het gedaan en daarmee zijn ze de eerste. En een van die kitesurfers is Max Blom junior. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om te beginnen eh, gefeliciteerd. Euh, want euh, bij kitesurfen aan de kust, dan sta je eigenlijk op zo'n klein kiteboard. Je wordt door een vlieger <lacht> voortgetrokken. Dat is het beeld wat ik denk meerdere van de mensen in Nederland heeft. Hoe ging dat ja. bij jullie? Ging dat ook gewoon zo? Nou, eigenlijk wel. Ja, ook gewoon op een plank voortgetrokken. Uh, alleen uh, op dit moment waren wij op de oceaan. En was het in een iets andere vorm. Ja. Maar het kwam eigenlijk wel op hetzelfde neer. ja. En dan met z'n allen op het water of in een soort estafette dat je elkaar aflost. Hoe ging dat? Ja, we waren een team van zes spijtworders uh, en we hebben elkaar afgelost. Dus er stond elke keer één persoon op het water. Um, uh, elke rij heeft twee uur gevaren en na twee uur dan wisselden we door met de andere rijder. Dat hebben we eigenlijk uh, bijna non-stop uh, weten vol te houden. En je kon slapen op een boot die ook meevoer. Ja, we hadden een katamaran, een uh, 50-voeter. En dat was eigenlijk onze basis. Daar sliepen we op, daar aten we op, daar een we alle op. Ja. Um, dus daar kon je gewoon je pakken en uh, ja, als je niet op het water stond... Ja, precies. Dat was een beetje de reddingsboei, zal ik maar zeggen. Dat nou, was de ja. Wat was het moeilijkste? Het moeilijkste... Uh, nou, het moeilijkste aan, aan, aan het hele verhaal is natuurlijk... dat het een best wel een, een slopend uh, verhaal is. is. Je kan het eigenlijk vergelijken met een marathon... omdat je vier uur per dag uh, op het water staat. Twee uur overdag, twee uur s'nachts. Ja, en dat hebben we uiteindelijk 28 dagen om onder te houden... Um, je, ja, de voeding is natuurlijk ook niet al te best. We hadden wel goed eten, maar uiteindelijk ga je door je voeding heen raken. Ik uh, heb je alleen nog maar water. We moesten op een gegeven moment oh. uh, dat het water op was. Water uit de zee uh, zuiveren met een watermaker en daar zeg maar van leven. Ja, en dan kan je wel eens momenten hebben dat je energielevel redelijk omlaag gaat. Dat, wa, dat waren eigenlijk de moeilijkste momenten. Ja, yeah, maar de... technisch was het eigenlijk allemaal wel goed te doen. Maar ja. met name uh, jezelf er doorheen uh, trekken. altijd het nou, kan... zwaar dat was het lastig. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want je hebt toch al je energie uh, nodig. Maar is er dan een foutje gemaakt in de planning of zo? Nee, hoor, helemaal niet. Alleen um, we hebben gewoon, uh, ja, het zat in het begin zeker niet mee met de wind. Dus hebben we hebben heel zuidelijk moeten varen om, de, om in de wind te blijven. En dat heeft er wel voor gezorgd dat we een soort van omweg hebben gevaren. Oh, om... In de, om in de zogeheten Passaatwinden te blijven. Ja, en het, uh, het staat gemiddeld te dagen voor zijn kosting. We hebben er dus acht dagen later over gedaan. Dus we waren niet door ons eten heen, maar het, het begon wel op te raken. Precies, je moest op zoen. Is, is er een ransoen. Ja, uh, is, ja. is er een volgend doel? Want uh, dit hebben jullie nu uh, bereikt. Zeg je nou, het is nu wel genoeg geweest? Of heb je uh, ook nog een volgend doel? Nou, op dit moment is het wel even bereikt. En gaan we hier lekker van genieten met z'n allen. En eens dus nog eens terugkijken over hoe succesvol het was. Maar uh, ja, we, gaan, we, we gaan wel vooruitkijken op een gegeven moment. Om te kijken: want, uh, kunnen we niet nog iets uh, niet anders gaan doen uh, in de vorm van, uh, van zo'n challenge? Ja. Nou, in ieder geval eerst maar eventjes genieten en nog niet vooruitkijken. Maar kijk vooral terug op die enorme prestatie die jullie hebben geleverd. Ga gaan we doen. Oké, okay. okay. dankjewel voor het gesprek, Max ah, Blokker, junior. Doei, was dat. Ik zei. Uh, Edwin Gerritsen. Edwin, uh, problemen nu opeens bij Gouden? Alweer oh, op Gouden, ja. Eerst was er een uh, ongeluk en ja. nu staat er een uh, auto stil. Dus vanuit Den Haag naar Utrecht heeft het verkeer al de hele spits verdraging. Tussen Blijnswijk en Knoop Het Gouwe staat nu 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook een lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude, Rijndijk 11 kilometer. En op de A16 bij Rotterdam richting Breda. Voor Rotterdam-Veienoord 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. De spandoeken moeten in het Russisch. De muziek mag niet te hard. Rusland heeft nieuwe wetgeving voor supporters. En die geldt ook voor de Nederlanders die straks naar de Olympische Winterspelen in Sochi gaan. Wat gaan die nieuwe regels voor de supporters betekenen? Matthijs van de Wiel doet verslag. De trommels die mogen niet groter zijn dan 60 centimeter door Dit is Kleintje Pils, het dwelorkest dat sinds Nagano de winterspelen opvrolijkt zullen er ook nu weer bij zijn. Nou ja, we zijn wel in gesprek met, uh, met de Russische autoriteiten. Er moeten allerlei accreditatie en papieren voor ingevuld worden. En zeker met de Russische maatstaven is dat niet heel eenvoudig. Dus de drummer Ruud Bakker. Want ja, dan zijn er ook allemaal nieuwe regels over wat er mee naar binnen mag. Hoe zit dat eigenlijk met jouw trommel? Die uh, grote trommel van ons die is wel meer dan het drievoudige zo groot. Hij. Dus uh, daar moeten we wel een oplossing voor zien te vinden. Kan het met een kleinere trommel? Nee, nee, die, die grote trom met onze naam erop, is, uh, is uiteraard een grote blik van wel echt, die grote trom en diezelfde die grote sowieso Ja, toetig. dat is die enorme toeter, is dat hè? Ja, ja het ja, moet uh, inpoisen en het moet klinken. Het moet uh, het ja. mooi over het hele stadion uh, te horen zijn. De maximale volume mag zijn 90 decibel. Hebben jullie het wel eens gemeten? Ja, we gaan over de over de starten van de vliegtuigmotor heen. Zacht spelen. Kan dat nee. ook? Ja, maar spelen dat is niet sfeervol. Nou, eerst maar die papieren regelen en dan over de die instrumenten spreken. ja. Yeah. Dan de spandoeken, de banners. De tekst mag niet politiek, provocerend of commercieel zijn. En het moet er in het Russisch staan. Tenzij je als supporter een door een notaris gelegaliseerde vertaling bij je hebt... Vertaalster Jelena Thijs van Russian Legal Translation Services. Wat is dat, een uh, gelegaliseerde vertaling? Wij noemen dat in uh, Nederland een beëdigde vertaling. Dat is een vertaling die door een beëdigd vertaler gemaakt is. En zo'n vertaler is dan geregistreerd, zowel bij zo'n kwaliteitsregister van bedoelde tolkenvertalers als bij een rechtbank. Het moet langs de bureaucratie? Ja, het is heel veel bureaucratie inderdaad. Ja, en um, stel ik wil een spandoek laten vertalen, wat, uh, wat kost me dat? <laughs> ja, je moet eerst even kijken wat op de spandoek staat. Uh, er staat en ja, dan staat, uh, van... Sven Kramer. Nou, de, dat zijn maar drie, drie woorden. woorden dat zijn maar drie woorden. Maar ja, we hebben. We u een woordtarief? Een beetje vertaal vraagt een miljoen tarief daarvoor. En dat zal wel rond 50 euro zijn. Alle stempels? Oude stempels. Een boel gedoe voor de schaatsupporter. Of valt het wel mee? Jij gaat er ook weer, Janine. Ja, we gaan uh, voor de derde keer uh, gaan mijn man en ik naar de Olympische Spelen. Dus we gaan 14 dagen naar Rusland. En als je dus geen vertaalbureau wilt inhuren, dan kan het dus in het Russisch. hup Sven, dat wordt. dan van Sven Dawai en Irene voor Goud. Dat is Irene toe. Ja, vergeleken bij uh, Vancouver en Turijn... waar je, waar je gewoon 100% de vrijheid had, uh, is dit wel wat lastiger. Want Sven en Irene die kunnen die Russische letters... waarschijnlijk ook niet lezen. Nee, nee. Anders, als het niet mag, dan mag het niet. En anders hebben we geluk. En een vlag? De Nederlandse vlag gaat zeker mee. Het ja, moet van brandwerend materiaal zijn. Oh, is, is dat zo? Ja, dat is een, dat is een nieuwe, nieuwe regel, hè? He? He? Hele strenge eisen. Nou, dat moet dan denk ik gewoon volledig katoen zijn. Maar goed, dan hebben we er hier nog wel eentje van in de kast staan. Oké, okay. en maximaal twee bij anderhalf. Gaat dat lukken? Uh, ik doe mijn best verslag was dat van Matthijs van der Wiel. Het is tijd voor U2, staat op dit moment op nummer 1. Hey, brother van Avicii is verdwenen van de nummer 1-positie. Natuurlijk U2, de hit met het eerbetoon aan Nelson Mandela. Uit de film Ordinary Love, die toevalligwijs vorige week in première is gegaan.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 and a... was dat Ordinary Love. En ik zei net dat de, de film al in première was gegaan vorige week. Dat was de internationale première in Nederland. Gaat die morgen op 19 december in première. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Weten we dat ook weer allemaal? Freddy van De amnestiewet van premier Poetin is door de Duma. Het Russische parlement heeft hem goedgekeurd. De zogenaamde so Arctic 30, die were being held on hooliganism, hooliganism charges as a result uh, of them launching a protest on um, uh, a Russian oil platform in de Arctic. Ze were picked up, uh, in September. Uh, they've recently been bailed. Uh, it now seems that they will be worden. Volgens deze spreken bij Sky News komen dus waarschijnlijk ook de 30 Greenpeace-activisten vrij die eind september zijn gearresteerd. Ze wilden een boorplatform in de buurt van Nova Zembla bezitten. De 30 waren wel al op. Borg toch vrij, maar ze mochten Rusland niet uit. Krimpjes zei eerder dat de amnestiewet waarschijnlijk niet voor deze dertig zou gelden. Het kan trouwens nog maanden duren voordat de wet in werking treedt. Italië gaat onderzoek doen naar de behandeling van vluchtelingen op het eiland Lampedusa. Er is grote ophef ontstaan over een filmpje dat op de Italiaanse televisie te zien was. Het is stiekem gemaakt door een van de vluchtelingen. En te zien is dat de mensen zich moeten uitkleden... Gemengd en ze worden besproeid. En dat blijkt dan later met een middel tegen schurf te zijn. Zoals een van de vluchtelingen zegt: kijk, al die mensen zonder kleren, net als dieren, kijk dan. All die people no, no dress, uh, same the animal, you see? Europees commissaris Cecilia Malström die heeft de beelden op Twitter hemeltergend genoemd en ook onacceptabel. Italië heeft een tijdje geleden juist beloofd dat ze de opvang zouden verbeteren. Lampedusa is in Nederland een van de trending topics op Twitter. En niet alleen Maastricht heeft een seksrel, Wassenaar heeft er ook een. Een oud-wethouder en drie raadsleden van de gemeente Wassenaar krijgen samen, vanwege die rel, anderhalve ton. De drie raadsleden hebben gezegd dat wethouder De Gref... een seksueel getinte opmerking had gemaakt tegen een van hen. De wethouder heeft het altijd ontkend. Het interimcollege in Wassenaar wil rust en heeft een schikking getroffen. Iedereen moet er dan wel vanaf nu zijn mond overhouden. En meneer op straat die legt even uit hoe het zit... Het is een grof schandaal dat er 150.000 euro uit gemeenschapsgeld besteed wordt om de advocaat en andere nare kosten van een paar raadsleden, die natuurlijk incapabel zijn, te betalen voor het feit dat ooit eens een keer een raadslid zijn hulp heeft opengetrokken en daar wordt er kabaal over gemaakt en dan krijgen ze 20, 30, 40.000 euro per raadslid voor de geleden schade. En wij moeten dat opbrengen. 150.000 euro. En zo denken er meer mensen over, dat blijkt in Elsevier. De VVD in Wassenaar vindt het onbegrijpelijk, onverantwoord en onacceptabel. En op de site van Omroep West zegt een meester in de rechter zelfs... dat het in strijd is met de gemeentewet en dat minister Plastek dat besluit heel snel moet vernietigen. Mijn Driehuis heeft sinds drie maanden een nieuwe pastoor. De pastoor kon niet slapen en het kwam door de kerkklokken... die luiden namelijk ieder half uur, ook s'nachts. De pastoor ging met iedereen over in overleg, hij ging zelfs de deuren langs... en nu gaat de klok om kwart voor twaalf s'avonds uit... en s morgens om acht uur weer aan. Dat is niet alleen voor mijn eigen belang, ook het belang van de mens. Ook een teken laten zien, ook in Nederland kerk moet een hulp uh, zijn voor de mensen, niet de last.